1 Uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Democraten in het Amerikaanse congres willen alsnog het volledige Rusland-rapport van speciaal aanklager Robert Mueller kunnen inzien. Donderdag publiceerde minister Barr van Justitie een versie waarin veel passages waren weggelakt onder meer vanwege privacy, staatsveiligheid en lopende rechtszaken. Bar heeft de congresleden een minder geredigeerde versie beloofd, maar de democraten vinden dat onacceptabel. Ze willen alles kunnen lezen, naar eigen zeggen, om hun grondwettelijke taak te kunnen uitvoeren. Een asielzoeker die door Nederland is uitgezet naar Bahrein, stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In Bahrein werd de man van 27 veroordeeld tot levenslang... omdat zijn broer politiek activist is. De man zegt dat Nederland dat had kunnen weten... en hoopt dat de Europese rechter bepaalt dat Nederland hem terug moet halen. Hij is volgens Amnesty en Vluchtelingenwerk mishandeld... heeft onder druk een bekentenis afgelegd... en zijn nationaliteit is ingetrokken. Een Amerikaans echtpaar moet levenslang de cel in... voor het jarenlang martelen en verwaarlozen van twaalf van hun dertien kinderen. Ze werden onder meer geslagen en vastgebonden. Toen de kinderen van tussen de 2 en 29 jaar werden gevonden... in een voorstadje van Los Angeles waren ze zwaar onder voet. Ze zouden maar één keer per jaar mogen douchen. De mishandelingen kwamen aan het licht... toen een van de kinderen wist te ontsnappen en de politie belde. Heracles heeft een belangrijke stap gezet... op weg naar plaatsing voor de play-offs... De Almeloers versloegen thuis Veen met 2-1... en staan daardoor in elk geval één dag op de vijfde plaats. FC Utrecht kan die positie de komende dag weer heroveren. Het weer, het is helder, minima vannacht tussen 6 en 9 graden. Het paasweekend verloopt zonnig, warm en droog... met temperaturen tussen de 19 en 25 graden. Smiddags kan het op de stranden koeler zijn door wind van zee. Dit was het NOS Journaal.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 Take another drink with me Thanks Later bitches So you have. I'm tous les dun et la jolie cloche ding ding don Mais boum quand notre cœur fait boum tout aiguille boum et c'est l'amour qui s'éveille ay ay boum quand notre cœur fait boum tout abruit les boum et c'est l'amour qui s'éveille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 just had a brilliant idea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 Till the day breaks night She drove out